Ja zeker. En in de derde plaats ben ik iemand die in een kleine, begrensde wereld wil leven. Alles moet overzichtelijk zijn, duidelijk, ordelijk, ja. tegengestelde van karakters die over de hele wereld zwerven. Cornelis bijvoorbeeld, die ken je niet? Althans, nee. ik uh, vermoed dat je die niet kent. Cornelis is de broer van mijn schoonzusje. Die rijdt op een paard door Afghanistan en zit met rovers om een kampvuur. Je moet er niet aan denken. Voor mij is dat uh, plaatjeskeer. Ja, zo'n vriend heb ik ook. Maar hij heet anders, neem ik aan. Ja, hij heet Kees. Nou, dan begrijp je wat ik bedoel. Je vraagt je af wat zo'n man bezielt. Wat mijzelf bezielt, begrijp ik wel zo ongeveer. Ik ben gewoon een boer... Zulke karakters vind je bijvoorbeeld in grote massa onder de Nationaal Socialisten. Daar herken ik mezelf in. Maar Cornelis, het enige wat ik hem kan maken is dat dat soort mensen op de vlucht is. God mag weten waarvoor. Ja, Cornelis voor zijn vader. Je kent hem niet, maar dat kun je van me aannemen. Maar er zijn meer mogelijkheden. Ja. Uh, ik zat een keer met Beerta in het vliegtuig naar Amsterdam. De steward kwam langs. Beerta observeerde hem geamuseerd. en zei toen tegen mij: Als dat geen homo is, ben ik erin. En toen voegde hij eraan toe: Homo's zoeken het gevaar. Zwerven. Gevaar zoeken. kan een manier zijn om aan een maatschappij die je buitensluit te ontkomen. Ja, dan dus zou ik dat nog nooit gezien. Maar zo is het. Zij jij zit wel goed. <lacht> ik heb de indruk dat je iedereen wel graag in een hokje wil stoppen. Ja, die indruk heb ik ook. Het gesprek heeft toch nog wel wat langere voorgeschiedenis. We hadden het erover waarom de een het avontuur zoekt en de ander niet. Dat zijn twee verschillende reacties... Zoals je mensen hebt die altijd op tijd naar bed gaan en mensen die tot diep in de nacht doorleven. De eerste begrenzen de tijd. De laatste zwerven door de tijd. Net als door de ruimte. Lees het bij de term maar eens. Daar staat het allemaal in. Eh, uh, zoek jij iets? Ik zoek Kilian. Uh, uh, uh, alsjeblieft. Oh. Dankjewel. Brood. Roche brood. Brood. 176. Herenbrood Panus Primarius Cycineus Candidus. Juist, yes. um, Chef, heb je misschien een stukje papier voor me? Is dat genoeg? Meer dan genoeg. Ja. Kilian blad C. 177 Herenbrood, Panis, Primaires, City, si, Chinees. Verslagen, mededelingen, overruisingen, rechten, geschiedenis. H! H! Verslagen, mededelingen, overruisingen, rechten, geschiedenis. V? Oh. Was die ingezonde brief in de Groene van vorige week van jou? Nee, van Nico Dien. Het ja, naam stond te zonden. Ik dacht dat jij haar er misschien mee geholpen had. Nee, daar heb ik niet mee geholpen. Omdat jij ook voor een boycott bent? Ik ben het er wel mee eens. O. Rijssels recht. Waar staan de verslagen en mededelingen over Rijssels rechte geschiedenis eigenlijk? Ja? Die staan toch bij jou? Bij mij? Waar dan? Bij de tijdschriften, in de bezoekerskamer. Dank je! Vragen en mededelingen voor over Rijssels recht en geschiedenis. Bart, kom je eruit? Nog niet. Maar er wordt aan gewerkt. Zo zou je het kunnen noemen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik ervan doordrongen raak dat ik voor dit werk volstrekt ongeschikt ben. Nee. Tot die conclusie ben ik nog niet gekomen, maar ik geef toe dat het soms verre van eenvoudig is. Achterheer uh, Vreemburg, hierbij uh, wil ik u mede. Maarten, Zien? Uh, kan ik misschien vrijdag vrij krijgen? Want Henk en ik zijn uitgenodigd voor het diner uh, van de VU. Geeft de VU een diner? Omdat ze honderd jaar bestaan. Dat is een hele eer. Uh, we zijn niet de enige woorden, er komen er 1200? Twaalfhonderd? Moet je nagaan wat daarvoor voor nodig is. Dat zal niet mis zijn. Twaalfhonderd ik moet er niet aan denken. Het zou anders wel lekker zijn als jij het maakt. Niks hoor, daar hebben ze de beste koks van Amsterdam voor ingehuurd. Ze beginnen morgen al. Beste koks? Ik ben zo benieuwd wat ze klaarmaken. Hmm. Maar eigenlijk kan het niet worden, hmm. natuurlijk. Nee. <laughs> Tuurlijk niet. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe laat begint het? Dag Maarten. Dag, zien. Dag had. Dus het is wel goed dat ik vrijdag vrij neem. Um. Ik, ik haal het volgende week wel weer in. Tuurlijk is het goed. Ja, omdat we vrijdagmiddag altijd met z'n allen de... Bibliotheek doen. Dan doen we dat dit keer zonder jou. Dankjewel. Wat heeft zin vrijdag? Een diner. De gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VU. Omdat die Henk daar werkt zeker. Een diner voor 1200 mensen. Dan moet je eens nagaan hoeveel beesten ze daarvoor weer zullen doodmaken. Anders eten ze het thuis op. Nou, reken maar dat er hier nog meer zullen zijn. Dat wordt een vreedpartij. Daar is grote kans op. Van uw uitnodiging om u tijdens mijn vakantie in Parijs op te zoeken, zal ik bij gelegenheid graag gebruik maken. Maar voorlopig hebben wij nog geen plannen. Met vriendelijke groet en koning. Jij ja, zeker karnemelk? Uh, graag. Dat de geld, dat komt wel. Nee, boter met vis. Je hebt je vis nog niet eens. Dat is een kwestie van vertrouwen. Maar uh, ik heb geen klein geld, alleen een uh, tientje. Dat is een groot probleem. Daar kon je je best eens in vergissen. Ik ben ook nog huisvrouw, je boft. Of niet. <lacht> Kring op het plafond? Zie je dat nou pas. Die zit nog al jaren. Maar hoe komen ze er dan? Ik dacht dat het van een lekkage was. En waarom zijn ze dan aan de ene kant zo gaaf en aan de andere kant niet? Misschien zitten daar bobbels. Hm. klaar je dan dat er in het midden geen vlek zit. Misschien heeft daar iets gelegen waar het water omheen is gegaan. Wat kan daar nou liggen? Gaat het water dan toch onderdoor? Oh ja, um, hmm. geef jij de 28e eigenlijk college? Wat is dat voor dag? Een vrijdag. Dan geef ik natuurlijk college. Maar het is een week voor Pasen. Dan geef ik geen college. Hoezo? Dan krijgen we 25 Duitsers op bezoek en ik denk erover om ze in de collegezaal te ontvangen. Duitsers? Wat komen die hier doen? Duitse studenten. Moet ik eigenlijk Duits met ze spreken? Nou, dat doe ik niet hoor. Ze moeten me zomaar verstaan. Tegen Duitsers spreek ik altijd Engels. Ik verdom het om Duits te praten. En als ze nou geen Engels verstaan, dan moeten ze dat maar leren. Als het fatsoenlijke Duitsers zijn, dan verstaan ze Engels. Die hebben allemaal naar de Engelse radio geluisterd. Ik eh, had een Duitse leraar, die mm -hmm. had een Duitse naam. De eerste les schreef hij op het bord en toen zei hij, dat is een Duitse naam, maar ik ben een Nederlander. En ik ben goed, vertrekkelijk. Een flinke vent. Dat was dan zeker in de oorlog. Tuurlijk. Ik ben in de oorlog op school geweest. In dit geval was het niet zonder risico, want we hadden drie NSB'ers in de klas. Uit de jeugdstorm. En wist hij dat? Tuurlijk wist hij dat. Hij is de eerste, daar is al alle drie de klas hebben gestuurd. De eerste, omdat hij een opmerking maakte... De tweede, omdat te protesteerden. De derde, zei hij toen: Ja, dan hoog maar, uit, dan zijn we onder elkaar. Heel goed. Zo moest je ze aanpakken. Wij hadden een Duitse lerares. Dat was net zoiets. Die had enorm de pest aan Duits. Heet je die soms Roskam? Nee, geen Roskam. Ik weet niet meer hoe ze heet. Wij hadden een juffrouw Roskam. Die heeft een heel jaar alleen dat lied. ...van de klokken met ons behandeld. Moesten we uit ons hoofd leren. Alles red het, red het, vlucht het. Taak hel is die nacht gelieft. dat is unheil schrijft het snel. Die was zo dik... ...dat ik, ik... ...ik zat op de eerste bank... ...en stond ze voor... ...en als ik al omhoog kreeg... zakte er boven me. We hadden een Duitse hm. leraar en die liet je naast de bank staan als je antwoord moest geven. Dat is Duits. Nou, dit was een heel vies oud mannetje. Hm. Want als hij je proefwerk besprak, dan ging hij altijd heel dicht naast je zitten. Mijn zusje is een keer zo ver weggeschoven dat het meisje naast haar uit de bank is gevallen.